Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS Op 3. Het lichaam dat de politie heeft gevonden in de buurt van Hilvarenbeek is van de vermiste bezoeker van het Decibel Outdoor Festival. Dat meldt Omroep Brabant. De man werd vannacht als vermist opgegeven, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant. Nadat het festivalterrein, de camping vanmorgen leegliep, werd de jongen alsnog niet aangetroffen. En toen werd om 1 uur gesproken over een urgente vermissing. Er werd met een helikopter gezocht door de politie op het festivalterrein en rondom het festivalterrein. En een klein uur later zag een schipper van een baggerschip, die zag iets in het water drijven. De politie heeft het lichaam uit het water gehaald en het bleek dus de vermiste festivalganger te zijn. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht. Zaterdag ging het ook al mis op Decibel Outdoor... toen werd een jongen van 19 doodgevonden in zijn tent... De politie heeft een grote zoekactie opgezet. In Apeldoorn zoeken ze naar de 33-jarige Samet. Die heeft een beperking waardoor hij functioneert als een jong kind. Samet werd vrijdag voor het laatst gezien bij een zorginstelling waar hij woont. De politie hoopt dat mensen contact opnemen als ze denken dat ze hem hebben gezien. Foto zie je op nos.nl. In twee randgemeenten van Luik is het al dagen onrustig vanwege de dood van een man... die vrijdag werd doodgeschoten door de Belgische politie. Hij zou even daarvoor met een quad zijn ingereden op agenten. Zit er zijn elke nacht confrontaties tussen betogers en de politie. Betogers hebben brandjes gesticht, bushokjes vernield en ruiten ingegooid. Zeker 30 mensen zijn opgepakt. In de virtuele wereld van Fortnite staat sinds kort een holocaustmuseum. Erachter is dat spelers ook in, de wereld, in die wereld wat kunnen leren over de Tweede Wereldoorlog. En niet alles wat je normaal in het spel kunt doen is in dit museum toegestaan. Uh, voordat je deze map binnengaat, dus dit museum gaat bezoeken. Er zijn er een paar regels waar je ook aan moet houden. Uh, je kan bijvoorbeeld geen wapens meenemen. Dat zou heel gek zijn in een holocaustmuseum natuurlijk. Uh, je kan er niet in breakdansen of je kan er niet in, in, in schreeuwen en dat soort dingen. Dus ze zijn wel, net zoals in een echt museum regels waar je je moet houden. De maker van het museum denkt dat scholen hier ook veel aan hebben. Leraren kunnen via Fortnite nu makkelijk met de hele klas een bezoekje brengen aan het museum. Het weer nog, het blijft zonnig met ook vanavond temperaturen boven de 20 graden. Morgen opnieuw een stralend dagje met maximaal van 23 graden aan zee tot 28 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 That's the answer, only the writer knows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 Bernd is ook een bassist. Laten we het gewoon daarop houden. Goed, ja, ja, goed, ja. ja, goed, goed, goed gemaakt. Je lijkt Pierre van ook wel. Je, je reclificeert het even niks. Nee, nee, nee. nee, nee. Want ik, ik maar David, wat terugkomen? Ja, David wel. Ik keer ik... niet meer. Hey, ik ik, ik... nog nee. niemand uh, nee, van nee, wat Nee, dat is maar. we hebben... Nee hoor, het was een leuk rijtje, Maar bij deze bassisten onder elkaar noemen we elkaar gewoon bassisten. Bassisten onder elkaar. Je hebt Bassie. En Adriaan, hè? dat heb ja, je ook ja, nog. Het, deze, deze, gaat, deze gaat wel heel dicht. Ja. Ja. Die... Heb ik ze ook ja. van Ger Loogman. Dus, uh, ja. Dit soort, uh, soort flauwekul, dat deden we dan op de dinsdagochtend. Maar goed. Maar heeft, uh, heeft ja. die uh, Jan-Jaap de Kloet zich een beetje geweerd in het eerste uur? Ja, of? zeker okay. wel. Maar, uh, ik zelfs nog sterker nog. Hij heeft zich nadrukkelijk met het uh, gesprek met Catharine ah, Rodriguez okay. bemoeid. Ja, tuurlijk, Waarvan wel. ik denk, uh, nou, uh, dat, uh, dat was uh, even gewoon... Ja, hij is even natuurlijk een goede ook voormalig vraag, journalist. Uh, ja, dat, ja, ja. Ja. dat hoor je er wel aan af, ja. natuurlijk. Hè? Dus, dus, dus dat, dat is wel duidelijk. Um, we moeten het uh, vanavond uh, zonder uh, live muziek uh, doen. Want uh, de, de dame in kwestie zou uh, komen, maar heeft last van buikgriep. Dus uh, oh, ja. die kan niet. Ja, ja, dat is heel vervelend. Um, maar we gaan zo, uh, ook nog even wat uh, dingen van jou uh, tussendoor uh, draaien. Hoor. Dus uh, maak je je maar niet uh, ongerust.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 Cause I ain't quite as dumb as I seem Oh, you said you were never intending To break up a scene in this way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 Bent die ook maar één keer per jaar speelt. Ja. Die komt één keer per jaar voor een bepaald festival... bij elkaar en dan, dan spelen we dit. Uh, ja, het is... Het, blijft, het, het, is één van de, het staat hoog in mijn top 10 van alle mooiste nummers. Ah, het is een en Love Gorb even, dat is dus de zanger... die dit zingt, die heeft het... Uh, dit jaar ingezongen... Ja, uh, in Nederland ongekend... dat, dat zo'n iemand... in Nederland rondloopt... en eigenlijk zo weinig weerklank krijgt... Uh, en die, die, die, hij doet heel veel...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 ja, dus. Uh... Nou, we hadden het uh, ook nog even buiten ja. de uitzending voordat je binnenkwam. Hadden we hadden het ook even over het Songfestival. Ja, daarom ja, ja, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg, vroeg jullie ja, het eventjes. Ja, even, ja. ja. ja uh, want uh, dat is. Uh, nou ja, goed. Ik heb uh, wel origineel materiaal van uh, Lo of uh, ook hier uh, ja. laten horen. Dus uh, onder meer ook door jou. Dus ja, uh, dus, uh, dus, uh, wat dat, dat gaat. Uh, ja. uh, nee, we hadden het ook even. Op, daarom vroeg ik even naar. Nou, wat ja. bedoel je nou met opgepikt? Want uh, we hadden even in de, tijdens een ander nummer. Uh, spraken we erover, uh, Jaap? Van, ja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 Uh, met Dakota. De, dat is een beetje de voorloper. Er zaten drie uh, van deze huidige band. die zaten in Dakota. En het grappige daarvan: de frontvrouw van die band, Lisa Brammer. Uh, de, de moeder van Lisa Blommer. Daar heb ik mee gewerkt... bij een waterleidingbedrijf. Dus uh, zo kort uh, kan de muziekwereld zijn, uh, heren. Dus, het, is een, het is een kleine wereld. Ja, ja, ja. het is een kleine wereld uh, in dat opzicht. Dus nou, ik ben blij dat het alleen maar bij werken gebleven is. Ja, <slacht> ja, maar, ja, maar, de tijd is verbergen. Ik dacht, welke kant gaat dit heen? Nou ja. Ja, ja, er zijn nog, er zijn nog uh, grappige verhalen genoeg uh, te vertellen, hoor. Dus, uh, ja, Oké, okay. nou, laat maar. Ik vind wel, als ik iets over mag zeggen, Jaap... Ik vind het wel een heel interessante band, dit...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 We hebben ze hier ooit in deze studio gehad. Maar dat was nog voordat de pandemie uitbrak. Toen zijn ze hier geweest. Toen wist ook helemaal niemand van het bestaan. Maar ze zijn flink aan de weg aan het timmeren. Derde album is inmiddels uit. To Get Lost heet het derde album. En het is indie pop. Maar eigenlijk ook pop noir. Maar dat hoor je er ook wel een beetje in aan en af. En daarvoor van het lijstje van David. Yin Yin.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 Um, want uh, ik ga weer even naar uh, de andere kant. Naar uh, Jan Jaap weer. Want, uh, want die, die had ook nog iets uit het uh, grijze verleden. Waar, waar zijn neef in okay. heeft uh, gespeeld. Arthur de Groot uh, was mijn achter, uh, is namelijk mijn achterneef. En, uh, Arthur de Groot. Ja? Uh, toetsenist. En die speelde in de jaren zestig uh, in een obscuur beentje in Amsterdam. De Klunnels. Oh. Uh, let op. Geschreven met een C.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 geen hoe je bent cent. ping pang, ping-pong, ping pang, ping-pong, ping Geen cent. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, geen cent. Geen cent. Ze heeft niet eens gemerkt, die schat, dat ik geen cent te missen had. Want hij had zelf nooit anders gekend. Zal geen geld, geen hoe cent. ping pang, ping-pong, ping pang, ping-pong, ping geen zat Maar die is op het staat uit niet bekend.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 Uh, er aan het einde van dit van programma toe leidt dat we geen enkele luisteraar meer overhouden. Uh, maar ik denk dat de kloed nu wel... Uh, <laughs> ik heb een bijdrage geleefd. ik Ja, ik denk dat iedereen denkt, van, ik ga even de hond uitlaten. <laughs> dus, uh, ah, Arthur, Jongens, de jongens overleden. Dus, uh, nee, okay, respect, respect. Hey, okay, weet je, je neef. Ja, over je familie is dan goed. Maar, uh, <laughs> Absoluut. Ja, dus als u straks terug bent, hartelijk welkom. <laughs> ja, ja. Dus Alternative FM. Ja, ja. Fijn dat u even uh, naar de tv bent. Ja. En, uh, en, en het goede <laughs> nieuws is, ik ben er volgende week niet bij. Ja. Hetzelfde uh, geldt ook voor, uh, voor, uh, Sorry, voor David hoor. Die is er ook niet. Dus, uh, dus dat scheelt enorm. Um, goed, dan uh, ga ik wel uh, ga ik iets uh, draaien waarmee misschien uh, de luisteraars een klein beetje terug kunnen halen.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 sluit jij je denk ik ook wel bij aan hè? Zeker. Bij Ja, natuurlijk ja, jammer. Ja, ja uh, dat was. Uh, maar goed, maar uh, Donne Marie zal. Uh, we gaan proberen nog een nieuwe datum uit te knippen. Uh, ik zei al, de productie is gedaan door Blanco en uh, met uh, met hem heb ik uh, al een uh, principe afspraak staan dat hij op.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 wat jij zegt al verjaagde David. Nou ja, voor een belangrijk deel wel. Dus. Ja. Maar ik, ik, ik gun iedereen een tweede kans. Dus <laughs> uh, ja. ja, ja, is... nou, ik wil gewoon een illustratie geven van mijn brede muziek. Ja, ja, ja, ja dat, dat is wel duidelijk ja. dat hij ook heel erg breed. Jij behoort tot het Lowlands publiek, als ik het zo hoorde. Dat is, ja, dat, dat is wat. Ook klassiek hou ik heel erg van. Dus. Ja, nou, dat dat dat komt er nou weer net niet op nee, maar, deze deze zinnen, hoewel.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 Blik. Ik heb het verdiend, dat ben ik Je zet het voor me op en rijdt Dans de wereld voorbij Vergeet soms om me heen te kijken Ik wil een beetje op je lijken You like it